MUZIEK F.M. Zandvoort met Henny van Petergem, het programma in Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Saskia van Goel van de Sieradenzaak Show. Dat is uh, ja, in het uh, winkelcentrumje. hoe noem je dat hier? Het is uh, winkelcentrum Jupiter Plaza en ik uh, ben gevestigd tegenover de Esprit. Ja, kledingwinkel. kledingwinkel. Oh, ja, ja. Dat is de kledingwinkel hier tegenover aan de Haltestraat. En uh, ja, hoe, uh, hoe lang ben je hier eigenlijk al? Nou, op dit moment ben ik hier ongeveer een jaar, 1 april en dat is geen grap, heb ik de winkel overgenomen van de vorige eigenaren en toen was het een heel klein winkeltje en uh, inmiddels is hij dubbel zo groot geworden, heb ik hem uitgebreid met diverse artikelen. En uh, misschien ook wel uh, leuk om te vermelden is dat de prijskategorie uh, flink naar beneden is gegaan. Dus je kunt hier nu uh, armbandjes kopen vanaf 2 euro tot en met uh, 350 bewijzen van. En uh, dat is idem dito met de, met de sieraden. En uh, we bieden ook uh, nog steeds allerlei kralen aan, divers. Alleen de kralen die gaan nu een beetje richting de natuur, uh, uh, natuurstenen-achtig op. Dus een beetje meer uh, facetkralen. En, uh, yeah. Dus dat eigenlijk. Ja, dus je hebt eigenlijk ook een, een vrij nieuwe collectie met veel nieuwe dingen. En wat, ja, hele verschillende prijzen dus. Dus iedereen uh, heeft wel wat wils hier te vinden. Denk ja. ik zo. En is er ook nu een bepaalde trend bijvoorbeeld wat in de mode is qua sieraden? Ja, nou je ziet dus uh, in die zin uh, moet ik Zandvoort uh, absoluut complimenteren. Want uh, Sandvoort is wel een van de eerste op uh, modegebied uh, in Nederland die uh, zeg maar zijn tijd vooruit gaat. Ik zelf kom uit uh, Amstelveen. Ik ben uh, geboren en getogen Amsterdammer. Dus uh, ik zie daar de trends. En uh, ik uh, verbaas me over het feit hoe ze hier uh, sneller zijn met de mode. Zoals nu op dit moment zijn heel erg de... Uh, uh, fluoriserende kleuren zoals roze en uh, groen en geel in ja. en uh, ja dat duidt op de zomer dat is echt de zomertrend nu op dit moment het voorjaar uh, kun je eigenlijk wel uh, zeggen dat uh, lichtblauw en zalm dat zijn eigenlijk wel de kleuren die op dit moment uh, in trek zijn. Nou wat leuk dus ja, je houdt het helemaal bij hoe, hoe weet je dat zelf eigenlijk dat dat helemaal in is? Nou ja, door heel erg goed naar alle meiden te luisteren, de tieners die hier regelmatig een kijkje komen nemen, ook hou ik het heel erg bij door natuurlijk alle kledingwinkels zeg maar goed in het oog te houden. Kijk, ik heb hier geen kleding maar ja, dat zijn natuurlijk wel de dingen die heel erg meespreken. En daarentegen heb ik gewoon een groothandel handel die mij heel erg goed aanvult. Die loopt maar geen uh, loze beloftes te doen, maar die loopt maar gewoon goed uh, informeren en te adviseren. En ja, daarop kan je inspelen. Ja, dat is natuurlijk. Uh, en, kun ook, ja. en kun je ook de goedkoopste zijn. Ja, dat is heel mooi. Ja, en dan uh, bij een groothandel kan je zelf dingen uitkiezen wat je denkt van, nou dat is leuk voor Zandvoort. Wat past bij de hedendaagse mode. Hier zit je ook allemaal tussen modewinkels. Hè? Dus dan komen ze misschien wel eens van de modewinkel hier een leuke sieraden erbij zoeken. Dat is wel een hele leuke locatie. En uh, ja, kan je een beetje voor de luisteraars maken, een beetje een rondje door de winkel, kan je vertellen wat je verkoopt. Uh, ja, natuurlijk. Uh, het is zo dat uh, ik heb uh, ongeveer 50% uh, groothandelhandel, zogezegd. En 50% eigen ontwerp. Dus ik uh, maak en ik ontwerp ontzettend veel uh, eigen materialen. Uh, en dat uh, varieert van uh, armbandjes vanaf 2 euro nogmaals. Dat zijn gewoon krale, kleine krale armbandjes, uh, Tot uh, uh, uh, oorbellen en... Uh, uh, ...kettingen, colliers... ...want uh, kettingen, dat is zeg maar... ...in de modetrend is dat voor een hond... ...en een collier, dat is ja. voor om de nek... ...dat is, <laughs> de <dames. laughs> ja, dat is voor de dames... Ja. ...en uh, ja, dat varieert gewoon... Uh, ...ik heb uh, kettingen van... Uh, ...of uh, colliers dan, zeg maar... ...van uh, 4,95 tot... Uh, ...ja, tot uh, grotere prijsklasse... ...en dat moet je denken aan Swarovski-kristallen... ...van 150, 200 euro... Uh, ...per uh, collier... En um, ja, oorbellen ook desgewend van alles en nog wat. Misschien wel heel erg belangrijk te vertellen is dat ik een van de weinige winkels in Zandvoort ben... ...die een diversiteit aan clip oorbellen verkoopt. Oh, dat, ja. Dat, ja, dat is in die zin heel moeilijk ja. te vinden overal. En uh, ik denk dat dat ook wel erg uh, fijn is om uh, te weten. En daarentegen heb ik ook heel veel materialen om zelf kettingen te maken, zelf armbandjes. En uh, ja, je kan zo gek niet bedenken vanaf een, uh, vanaf een slotje tot en met uh, draad ja, dat is en kralen. Normaal. Uh, alles is oh, er. Dat is en, uh, des, uh, en, en desgewenst uh, kan ik het eventueel bestellen. Ja, dus dus ook een de is. onder ons, die kunnen hier ook hun slag slaan. Absoluut. Losse kralen en allerlei dingen die erbij horen. Yes. Nou, helemaal leuk. En heb je ook daar ideeën van? Of, of uh, ja, waar, waar kan je ideeën op doen? Is er zoiets als een website bijvoorbeeld uh, ergens te vinden? Ja, nou, ik heb uh, sinds uh, vorige week heb ik een, uh, een officiële Facebookpagina. Wow. En uh, de Facebookpagina heet Show Zandvoort, hoe toepasselijk. Yeah. Daar, um, ik heb ook een webshop en dat is uh, www.showzandvoort.eu. .com en .nl heb ik ook, alleen dat ging wat mis. Um, maar die website die is nog in ontwikkeling, dus die is ongeveer vanaf over twee maanden ongeveer actief. Ja, wat leuk. Ja. Dan kan je ook uh... op de website alle kettingen of uh, colliers <laughs> en alle armbanden en spulletjes bekijken en dan bestellen ook. Dat is wel heel ideaal voor heel Nederland natuurlijk. Ja in Duitsland. Ja, ja oh zo. Ja, dus je gaat heel uh, ver, inderdaad. Ja. En uh, kan je vertellen, hoe ben je hier zo ingerold? Want het is, is dit altijd je werk geweest, of wat deed je hiervoor? Nee, dit is uh, absoluut uh, nooit mijn werk geweest. Oeps. Nou gaan we. Ik heb tien jaar bij justitie gewerkt. en Ik heb in gevangeniswezen heb ik gewerkt. Daarna heb ik een computernetwerkbedrijf gehad. Dus ook iets geheel anders. Ja, je houdt van afwisseling. Uh, zoiets ja. Maar ik ben, uh, ik ben een gelukkig persoon dat ik de creativiteit heb uh, georven van mijn moeder. Ja. Wat mijn uh, ogen zien, dat maken mijn handen, zeg maar. Oké. Okay. En uh, ik ben nogal uh, ingesteld uh, dat ik uh, altijd een uh, persoon als individu mm. dus, uh, en daarin uh, uh, ga ik te werk. En dat is met, uh, uh, met de hele ontwikkeling van, van de sieraad ook. Ja. Een sieraad moet bij je passen als persoon zijnde. Ja, zeker. En voor ieder is het een uh, uniek iets. Mm. Ja. Dus vandaar. Ja, dus ja. je kan heel goed adviseren ook eigenlijk van wat bij iemand past. Of je maakt zelfs misschien iets voor iemand persoonlijk. Ja. Ja, dat, maak ik, dat doe ik juist heel veel. Ik uh, heb uh, Vorige week heb ik nog een, een dame, die is artiest. Uh, heb ik nog een, een ketting met een armband en een bijpassende oorbellen binnen een uh, drie kwartier uh, in elkaar geflanst. Omdat ze dat nodig had: geel met rood. Dus uh, nee, ik vind, ik vind het heel belangrijk dat mensen in die zin een uh, eigen keuze hebben. En ook qua prijsklasse. Want de een die kan uh, 5 euro besteden en de ander kan 500. Ik bedoel, dat is maar precies. Maar ik vind wel dat je iedereen evenveel aandacht moet geven ja. daarin ja. en zo goed mogelijk moet adviseren ja. Ja. geweldig, wat ja. leuk dat je dat zo kan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 starting again is part of the plan. And I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through. I know I can. I may not make it CFM Zandvoort, Henny van Petergem met Zandvoortse Zaken. En ik ben in gesprek met Saskia van Gool. We zijn hier in de Sieradenzaak Show aan de Haltestraat. En Saskia vertelt me van alles over de mooie sieraden. En ook over dat je dus zelf dingen kan gaan maken. Als ik als klant een leuke ketting wil maken, en ik heb daar niet zoveel kijk op nog. Wat kan je me adviseren? Ik zie allemaal leuke ja, items. Heb je een idee wat voor de beginner? Nou ja, in die zin heb ik hier starterspakketjes. Dus in die zin is het altijd mogelijk om zoiets aan te schaffen. Nou, en dan ga je informeren bij degene wat wil je maken. Een armbandje of een, een ketting. Nou, het zijn andere materialen voor. Je hebt helistiek en daar maak je armbandjes van. En voor kettingen zou ik dat niet gebruiken, want dat gaat bungelen om je nek heen. Ja, um, ja in die zin is het zo dat we een diverse aan Kralen hebben, dus wil je met kralen werken of wil je liever een hanger uh, gewoon aan je ketting hebben en uh, wil je veel tyrelatijntjes hebben, weinig tyrelatijntjes, kijk je kunt een, een, een, een uh, ketting of een armband, je kunt hem zo... Uh, ...zo bond maken als dat je zelf wil. Of gewoon eenvoud. Uh, ik heb hier uh, allerlei soorten... Uh, ...ook uh, kettingen qua uh, nikkel en qua zilver. Ik heb echt zilver, uh, geen echt zilver... Uh, uh, ...goud, uh, roze-goud. En ja, aan desgewenst uh, hoe iemand iets wil invullen... Daarin uh, kan ik ze adviseren en ik adviseer ze ook altijd om uh, in die zin uh, te gaan uh, denken van nou ja welke kleur vind ik leuk en ja dat begint het vaak ja en en, en en hoe wil ik het hoe zie ik het mezelf dragen en dan nu maar dan ook bijvoorbeeld over een jaar uh, ik bedoel want dat is altijd leuk om om iets mee te nemen voor langere tijd ja tuurlijk ja en uh, meestal is het zo dat ze vragen ook aan mij of ik workshops geef oh ja en uh, dat is uh, wel de bedoeling, uh, dat is, is wel uh, de planning. Alleen, uh, ik ben hier nu op dit moment ben ik hier zes dagen in de week en op maandag ben ik gesloten omdat ik dan uh, inkopen doe bij de groothandel. Straks met de zomer ben ik zeven dagen hier in taal. Dus. Echt uh, eraan toekomen om zelf workshops te geven, dat zit er in die zin een, voorlopig niet in. Nee, niet. Uh, echter, ik ben wel een plan aan het ontwikkelen om het wel eventueel te laten doen, maar ik geef workshops aan de toonbank. Ja, dus uh, op het moment dat iemand een uh, verschuifbare ja. knoopje wil hebben en zo, dan leer ik ze dat gewoon uh, hier <laughs> ja, aan de toonbank. Niet, ja. dat, ja. nou, dat is wel een mooie service ook, hè, dat mensen dat meteen uh, in de praktijk kunnen leren hier. Dat is heel leuk. En Kan je iets vertellen over de soorten kralen die je hebt? Ja, op dit moment is het eigenlijk een gigantische diversiteit aan kralen. Ik heb ook nog steeds de acrylkralen, maar die worden wel steeds minder. En dan moet je denken aan plastic. Ja. Uh, maar uh, ik heb hier ook heel veel schelpen. Allerlei soorten uh, geuren en kleuren aan schelpen. Ik heb uh, uh, gebakken kralen. Ik heb facetkralen. Dat zijn uh, glazen kralen. En dat is met een blingertje erin. Uh, goudkleurig, zilverkleurig, metaal. Even kijken, de natuurstenen. Ik heb op dit moment heb ik, uh, een, een divers aan natuurstenen. En het hele leuke is, is dat ik uh, voor een goedkopere prijs uh, been op de kop heb kunnen tikken. En dat is toch wel een bijzondere kraal, vooral onder de natuurmensen. Uh, ja, ja. Dat je van een uh, been, van boon, zeg maar. Een, een, een kraal, zeker een hangen uh, hebt. Dat is heel erg leuk. Wat ook misschien heel erg leuk is om te vermelden is dat ik um, een klant uh, heb gehad, een jongen, die is naar Zuid-Afrika geweest. En die heeft um, voor mij uh, in die zin heeft die wat haaientanden meegenomen. En die heb ik nu, zeg maar, ik heb er zelf eentje om mijn nek. Ja, ik zag wel, en dat is die wel zijn speciaal. Uh, ja, ja, en die oh. zijn uh, verkrijgbaar in alle, uh, ja. alle maten, dus van klein tot en met groot. En die zijn helemaal gepolijst, dus ja, dat soort dingen. De, ik hou van natuurmaterialen. Uh, ja. ja. Ja. En dan doe je een mooi bandje om. Een leren bandje, ja. zie ik. Het is echt heel leuk nou, uh, geworden. Ja, zo. ja bijzonder. Ja, dus ja, je hebt wel hele unieke dingen. En je staat ook open voor creatieve personen of dingen. Absoluut. Ja. Ik ben uh, iemand... Uh, um, en ik denk dat ik uh, een van de weinige ondernemers hier in Zandvoort ben. Die juist uh, de dus kleine zelfstandigen hier aanmoedigen. Ik heb uh, hier uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, hele rare cupcakes... Dat klinkt misschien raar, maar dat zijn cupcakes aan een uh, sleutelhanger. Ja. En die zijn door een uh, bewoonster hier in Zandvoort zijn die gemaakt. Op uh, aanvraag van mij. En uh, die verkoop ik hier in de winkel. En uh, zo ook uh, de haaientanden. Maar ook, uh, ik, ik hou ervan om, om een samenspel te hebben. Want je bent, niks om, je bent geen creatief persoon als je niet naar de andere creatief persoon kijkt. Ja. In mijn ogen. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat je ook daar... Uh... Ja, gelegenheid voor geeft dat de mensen dat hier ook kunnen verkopen, absoluut. zeg maar. Hè? Absoluut, absoluut. En dat vinden ze ook wel heel leuk, denk ja. ik, hè? Als je eigen product verkocht wordt ja, ja. in jouw winkel. Dat is mooi. Daar ja. ben je zeker uniek in Zandvoort, ja. ja. Heb je veel concurrentie van de andere... Winkels, Zijn er heel veel sieradenwinkels? Ja, als je kijkt hier in Jupiter Plaza, dan hebben wij hier negen winkels. En daarvan verkopen zeven verkopen sieraden. Zelfs de Blokker en de Intertoys. Ik zie de Intertoys als mijn grootste concurrent. Omdat daar natuurlijk heel veel tieners naartoe gaan. Of ja. kleine kinderen. Echter kan ik melden dat ik gewonnen heb van de Intertoys qua prijs. Yes, echt waar. Ik heb... Uh, voor, uh, ja, nee, dat vind ik echt humor, hoor. Ik heb uh, een paar weken geleden ook al te horen gekregen dat ik Haarlem heb verslagen qua prijzen. Uh, qua uh, kettingen. En uh, dan moet je denken aan de snorkkettingen en de hele trendies, uh, zoals nu de, de kruisenkettingen. Uh, bij mij uh, zijn ongeveer de prijzen liggen tussen de 6, uh, 7, 8 euro. En... Uh, een bijna vergelijkbare ketting hier in Zandvoort doet toch al snel 15 euro. Dus dat is echt de helft. Ja, dus je zit ook wel goed in de markt. Hoe heb je dat gedaan eigenlijk als Zandvoorts startende ondernemer met deze zaak? Hoe ben je begonnen hier? Nou, ik ben hier begonnen doordat ik een, een advertentie op Marktplaats zag dat uh, het winkeltje uh, destijds nog heel klein uh, te koop stond. En uh, ja, ik zag de plaats. Ik ben op Google gaan kijken. Ik ben uh, gaan uh, kijken naar de plek. Ik denk bij mijn eigen dat is mijn winkeltje. En zodoende ben ik hier naartoe gegaan en ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En uh, zonder enige ervaring qua winkeliers uh, zijnde uh, ja, ben ik uh, gaan kijken of mijn plan werkelijkheid uh, kon worden. Ja. En uh, ja, zodoende heb ik nu deze winkel. En uh, ja, ervaar je dat als beginnende ondernemer dan hier, uh, ja, moet je allerlei papieren regelen of ja, wat komt er allemaal niet bij kijken? Vond je dat niet lastig? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, uh, het inderdaad heel erg lastig is. Uh, ik kan niet verder uh, op de details ingaan. Ik kan wel voor elke startende winkelier kan ik, uh, een aanbeveling doen. Ga never en nooit zonder een aankoopmakelaar of accountant een winkel uh, uh, overnemen. Doe dat never, never, nooit. Punt. Dat was het. Dat is goed advies. En voor de rest, ja, uh, uh, ga op je gevoel af. Kijk niet naar de anderen. Uh, dat is ook mijn uh, struikelblok geweest. Ik ging naar andere winkeliers kijken, omdat ik dacht bij mij van nou weet je, je doet het samen. Maar het is echt je eigen ding. Jij moet het maken en jij bent je succes. Nou, goed om te weten hoe dat een beetje werkt. We hebben altijd nog de, de vraag van de, de shout out. Van de, waarom zou je uh, hier de sieraden kopen? Maar we doen altijd eerst nog de, de vraag. over vijf jaar. Ja, oh ja, de vraag van over vijf jaar. Wat je dan van plan bent, hoe zie je zelf over vijf jaar? Nou, over vijf jaar hoop ik deze winkel nog steeds in mijn bezit te hebben. Hier of ergens anders in Zandvoort. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het Zandvoortse publiek echt heel leuk. Ik vind ja. de mensen hier echt heel vriendelijk. En uh, ja, de toeristen die, uh, zijn voor mij een bijzaak, omdat ik die wil uh, uh, puur en alleen uh, naar mijn webshop uh, trekken. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik wel de locatie Zandvoort heb gekozen vanwege de toeristen. En uh, ja, die geef ik mijn kaartje mee. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar vorig jaar heb ik daar toch al een aantal uh, klanten uh, ja. aan overgehouden, die bij mij dus bestellingen doen. Dat is heel leuk, ja kom je zo weer tegen natuurlijk. Ja. En kun je nog een keer de website noemen waar ze terecht kunnen? Nou ja, uh, mijn webshop dat is uh, www.showzandvoort.eu En uh, ja, daar uh, bevinden zich alle, alle te gekke en uh, uh, geweldige uh, eigengemaakte en uh, groothandelkettingen, uh, armanden en uh, diversiteit wel, nou, geweldig, dat kunnen we daar allemaal vinden. En de shout-out van waarom zouden we hier de spullen kopen? Uh, dat is omdat uh, uh, deze winkel uh, de beste kwaliteit voor de laagste prijzen uh, aanbiedt. Goedkoper in Zandvoort vind je niet. Nou, helemaal geweldig. Hartelijk bedankt Saskia voor dit interview en een hele goede dag. Dankjewel. Dankjewel.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 Everything. You're a carousel, you're always in well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day, and I can't believe that I'm your man.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 All fear is gone in your presence.